Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een hoop festivals dreigen kopie onder te gaan. Na de coronapandemie is de spa-pot van veel festivalorganisatoren leger dan leeg... en daar komt de inflatie nog eens bij. Heeft festivalbaas Mariska van Krasnapolski ook superveel last van. Dus dat alles gewoon zoveel duurder is geworden. De uurprijs van een veiliger die is geloof ik twee derde um, duurder geworden... En um, zo geldt dat eigenlijk voor heel veel materialen en ook transportkosten. Ook is het voor festivals door stikstofproblemen soms ingewikkeld om een vergunning te krijgen. Op het vliegveld in Suriname is een Nederlander opgepakt met bijna 7 kilo cocaïne in zijn koffer. Hij kon of wilde niet zeggen hoe hij aan het spul kwam en is daarom gearresteerd. De man van 55 zou volgens een Surinaamse nieuwsite ook bolletjes hebben geslikt. Goed nieuws als je jezelf vaak openbaar vervoert. De stakingen in het streekvervoer zijn voorlopig voorbij. Want er zijn afspraken gemaakt over een nieuwe CAO. Buschauffeurs, machinisten en conducteurs krijgen meer loon, vertelt mijn collega Lisa. 15% in totaal. Maar dat duurt wel even. Dit jaar gaan uh, de salarissen met 9% omhoog. En dan het jaar daarop. En het jaar daarop weer met een paar procent. Dus het gaat in stappen. Ook krijgen ze eenmalig een extraatje van 1000 euro en meer pauzes. En de oranje vrouwen lopen alvast warm voor het WK komende zomer. Vanavond spelen ze een oefenduel tegen Duitsland. Bondscoach Andries Jonker doet alvast uit de doeken hoe hij de spelers heeft voorbereid. Ja, heel duidelijk gemaakt hè, waar hun zwakke punten liggen. Want die zijn er ook. Ja, die, die moeten wij uh, uitbuiten. En, en dat is mijn gevoel uh, met onze hele positie. Wij kunnen van iedereen winnen. Heel veel kwaliteit op het veld staan. En ja, we zullen een goed plan moeten bedenken. En we moeten vooral uh, daar waar de tijd niet zo goed is, uh, uitbuiten dat onze kracht daar dan wel kan liggen. Vanavond om 8 uur trappen ze af. Krijg je nog wat weer? In het noorden zijn er later vandaag wat opklaringen, ...maar verder wordt het overal opnieuw een grijze dag met veel regen en motregen. Het wordt vanmiddag maximaal 9 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van Dani op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Diemen-Noord en Muiden 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar in beide richtingen bij Knopend Rotterpolderplein 4 kilometer. En 9 Den Helden richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 6 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze, ZFM. Ik had vannacht een natte droom. Van Nana Moeskouri, die zonder schroom. in mini rak langzaam haar bril uittrok <tied> ze keek me daarna glazig aan en opende haar mond ze zei dat ze mij zonder bril veel knapper vond Liefdesbrieven schreef ik haar oh, zo vele malen Kreeg er ook nog één terug, ze wou de strafbord niet betalen <lacht> Dus tijd dat ik nuchter raak, dat ik uit die droom ontwaak Voor eens hoe ik dapper roep, ach, uit die moeskoerie komt ook gewoon poep Over Nanamoeskuri. En en, mm het -hmm. uh, schijnt een, uh, een autobiografische, uh, maar dat weet ik niet meer zeker. Ja. Nou heb ik de mond vol, Wim. Ja, dat is mooi. Probeer eens te fluiten. Probeer eens. Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet, hè? Nou, het lukt het er Het lukt het er ja. En al die mensen zien je nou zitten, hè? Ja. Ja, beste kijkers, dat komt ervan. Als je Charles een koekje geeft, dan vergeet hij alles gewoon. Ja, ja. ja. Dus, maar dankzij ons gerrie, hè, die, uh, we worden in de watten gelegd. We worden in de watten gelegd en in de paaseitjes. Over, over paaseitjes gesproken. Hoe lang, mm -hmm. hoe lang ben je van de week uh, in het ziekenhuis bezig geweest eigenlijk? Hoe lang ik in het ziekenhuis ben bezig ben? In het ziekenhuis ben? bezig geweest, ja. Ja, ik ben echt in het ziekenhuis geweest, dat wist je. Uh, ja, oh, is het zo? Ja, serieus. Oh. Ik heb een onderzoek gehad. Dat ben ik wel heel erg, uh, erg persoonlijk ben ik nou. Erg persoonlijk, ja. Zal ik er een stukje... Nee, nee, nee, nee, luister, oh. luister. luister. Ja. Ik had een onderzoek van mijn bloedvaten in mijn linkerbeen. Heb je die? Ja, linkerbeen nou, blijk, bedoel ik. Gelukkig blijk, ik, oh, heb ik ook nog. Ook nog, ja. <laughs> ja. Nee, maar ik, ik had een beetje, beetje schrijnend gevoel aan mijn scheenbeen. Kijk, we maken er ook een beetje een medisch programma van. Nu gewoon, he, we zijn van alle markten we thuis. We kunnen alles bespreken, toch? Ja, maar we gaan niet over bloemen hebben. Nee, of maar luister. Uh, of dat soort dingen. Nu hebben ze een echo gemaakt van mijn beide benen overigens. Uh, een echo van mijn bloedvaten om te kijken of het allemaal nog wel lekker stroomt en zo. Ja, en? Nou, dat is gelukkig allemaal goed. Ja? Ja. Oké. Okay. Maar, uh, uh, ja, je ligt wel 40, 40 minuten op zo'n bank. Ja. Uh, wel met een lieve dame die dan met zo'n zo koud ding over je benen heen wrijft. Ja. Uh, net als zwangere dames met een echo. Uh, maar die ervaring uh, uh, heb ik dan niet, maar... Nee, goed. Dus ja. dat, dus nee. Nee. Maar, maar dat is een beste ja, tijd, jongen. Nou, een, een, een jongetje. Die, die zegt tegen zijn vader, van, ja. van waar komen de kindjes nou vandaan? Ja. Ze zegt, de vader van de ooievaar. Ja. Ze zegt, dat jongetje nou, pa, er lopen zoveel mooie vrouwen. Ga jij met een ooievaar naar bed? Oh. Goed, nou, luister nu even niet naar hem, maar luister nu even naar mij. Ja. Nou, maar dan heb je Nolzijf. nog beste tijd, uh, beste tijd Ik was met, met zeven minuten klaar, man. Ja, maar jij hebt natuurlijk heel weinig aderen, die... Nee, dat nee, heeft niks met mijn aderen te maken. Ik heb mijn eieren laten schilderen met de paas. Oh, je je... oh, gaan jullie nog eieren zoeken? Dat is wat een heel ander verhaal. Nee, ik moet ze dit jaar verstoppen en dat is veel leuker. No, Goeiemorgen. Ja, Ja, Ik wil toch even inbreken in jullie gesprek over paas. Je hebt het over eieren. Het mm. is altijd hetzelfde eieren En ja, Waarom is het eigenlijk? Ja, ik, eigenlijk? Ik, snap, ik, snap, ik snap helemaal niks van. Maar ik dat het... denk dat dat vruchtbaar is. Het heeft natuurlijk helemaal niks met het verhaal van Pasen te maken. Al die eieren en die paashazen natuurlijk. Nee, nee. Dat begrijp je natuurlijk wel. Het gaat over de geboorte van Jezus, die is met de kerst natuurlijk geweest is. En, en met Pasen, dan hebben uh, we een heel andere verhaal. <coughs> Jerry, jij weet ja. het ook. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kan jij het uitleggen aan de luisteraars? Hoe dat allemaal zit. Met, met, met die eieren? Nee, niet met die eieren. Hij hey, verdorie. Ja, ze had alles door elkaar. Nee, het gaat over, het gaat over de benen van Jezus. Nee, ook nee. Tegenwoordig, als ik, nou, tegenwoordig, als ik de kerk binnenkom met Pasen. dan word ik met eieren bekogeld. Oh, dus, dat is echt het waar? Is ongelooflijk. Want dan zeg je van die preek van jou van vorig jaar. die vonden we helemaal niks. omdat het niet over eieren ging. Ah, kijk. Maar nu begrijp ik het. Want ik zag u binnenkomen. Ik denk, nou die loopt vast op eieren, dacht ik. Ook oh, dacht je dat? Dat dacht ik maar. Ja. Ik kan me vergissen natuurlijk. Hallo, Pater. Oh, Joost. Oh, oh, Dan oh, oh, oh, nou heb je Harm ook, zeg. Ja, ik ben er helemaal niet met jou, uh, met jou, uh, uh, hoe zeg je dat? Met Een gesprek heet dat. Ja, nee, ik ben het helemaal niet met hem eens eigenlijk dat hij zo uit de kast is gekomen. Nee. Dat is helemaal Harm. Ja, maar dat... dat... Ja, wat heeft ze nou mee te maken, Ja, wat heeft er nou mee te maken? Ze is helemaal niet uit de kast gekomen. Nee, hij werkte toevallig bij de Ikea. Ik kom, uit de baarmoeder gewoon, hoor. Uit wie? Uit de baarmoeder. Dat is het die wijk in Amsterdam. Helemaal niet. De pijp. Nee? Ik, uh, ik weet het niet meer. Goed. Uh, mijn pater uh, uh, over het paasverhaal... Uh, de, de, de pijp? Wat is dat nou weer voor een opmerking? Pijp. Het is dus de wijk. Een, wijk. een wijk in Amsterdam. De pijp. Ach ja, natuurlijk. het yes. was van Joort. Ja. En dan komen we de Gerard Douwstra. Dus dat is geloof ik ook waar André Hazen vandaan komt. Ah ja, nou ja. Maar, wat maar ze konden we... het nooit vinden, want hij woont op hoog Achter. Wat had, dat had dan nou de... weer met Pasen te maken? Nou, daar vinden ze ook Pasen. Kies jij eieren voor jezelf met Pasen? Ja, ik of... denk het wel. Ga je uit eten? Ja, ik ga naar Brussel. Oh, naar Brussel? Ja. ja. Brussel. Het touw, een Brusselerijweg. C'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles brûlait. Place de Bruxelles, on voyait les vitrines avec des hommes, des femmes en carinoline. Place de Bruxelles, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en chius. Et sur l'impérial, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand père.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 C'était autant temps où Bruxelles sur les pavés de la place Sainte-Catherine. Dansaient les hommes, des femmes en choréine. Sur les pavés dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibbus. Et sur l'impérial, le cœur dans les étoiles. Il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère. Il avait su faire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 C'était au temps où Bruxelles rêvait C'était au temps du cinéma nué C'était au temps où Bruxelles dansait C'était au temps où Bruxelles brusolait Sous les lampions de la place Saint-Justine Chantait les hommes, les femmes en grinolyne Sous les lampions dansaient les omnibus Avec des femmes des messieurs En kibus sur l'impérial ja ik hoor kerst, kerstbellen in de nummer ja en ik hoor kletter de klet hori over en wij gaan even langzamer. Nou, weet je wat? Uh, pak me gewoon een bak koffie en achter de colise. Verdwijn maar. Ja, doe maar. Nou, uh, ik denk dat wij, uh, dat wij weer verder gaan met, uh, met wat anders. En, uh, ik, alleen de muziek uh, die vertelt al genoeg eigenlijk, denk ik. Oh, wat komt ie? Oh. Het weer met Charles Duif. Ja, luisteraar, de kinderen. Een uh, zwakke storing. Een hele zwakke storing. Veroorzaakt vandaag veel bewolking en lokaal wat regen. wordt een graad van 12. En er staat weinig wind. In het. Sorry joh, ja. sorry. Ja, het is ook wel een. De weersomstandigheden zijn niet om te lachen, maar ja, er wordt hier in de studio wel heel wat afgelachen. En we hebben nou een kangoe hier achter de, achter de mengtafel staan luisteren. Het is ongelooflijk allemaal. Hey, maar luister. Het weer, hè? Ja. ja weer. Hmm. Het wordt een graad of 12 en er staat weinig wind. In dus het paasweekend knapt het wat op. De zon die laat zich regelmatig zien. Op een lokaal buitje na. En uh, blijft het allemaal droog. Temperatuur ligt uh, zo rond uh, uh, 17 graden. Ve nee. Hè? 16 tot 17 graden. Maar is ook maandag. bekend waar het ligt of niet? Nee, nee nee, nee, nee. Ze oh. 17 graden ondernul op de Noordpool. Ja. En hier in Nederland boven nul. Oké, okay. ja. dat is wel veel. Ja. als je geluk hebt, liggen daar ook de Paarzijden. Oh, Ik weet het ja. niet. Ja. Vanochtend, luisteraars, is het grijs. Dat heeft u kunnen zien buiten. En uh, ja, hier en daar een beetje motregen. En uh, ook komt er uh, eerst lokaal wat mis voor. Uh, in het zuidwesten kan de zon lokaal even doorbreken. En met een graad of 8 is het uh, ook wel vrij zacht eigenlijk. Met uitzondering van de kustgebieden. Ja, dat zijn wij weer natuurlijk. Waarom nou weer? Ja. Want daar staat uh, weinig wind. Nou, dat is er juist. Ja, ja. ja Dat klopt, want ik keek net ja. naar buiten en ik zag weinig wind. Ja. ja. Dat... Heb je goed gezien? Ja. <lacht> Vanmiddag. Ja, het weer is niet om te lachen. Verdorie. Harm, ga jij maar even door. Nou, dat wil ik wel doen, Sharon. Want die anderen zitten alsmaar te lachen en ik kan er echt niet meer tegen. Vanmiddag luisteraars blijft het bewolkt. En lokaal valt er wet. Wat, wat motregen helaas. Als de zon doorbreekt, en het kan ook wel gebeuren dat de zon doorbreekt... is dat in Zeeland het geval. Dus met z'n allen naar Zeeland. Met z'n allen naar Zeeland. En later in de middag dan kan het ook in het noordoosten van Groningen... <tieden> ja... Ja, zo maak je het mij ook onmogelijk, Wim, om het weer voor te lezen. Dan moet je moeder het doen. Dan moet je moeder even overnemen, een stukje. Dan zal ik het maar even Heel doen. Klein ja. Zal ik maar even een stukje lezen dan? Ik ga naar, ga naar de avond. Ik ben een avondmens. Vanavond breekt in Groningen nog even de zon flink door. En deze goed ja. raak. Nou, luister ook. Ja, maar zo moeten jongens, dan kunnen we toch geen radioprogramma maken. Nou. We, we, wat zat er in die paas? Van Gemmi eigenlijk? We, we, we, moeten, we moeten de weersomstandigheden helaas even staken. Want er is, er is niemand meer in de studio. Serieus? Komt gewoon door de regen. Komt door, dat het Pasen komt. Want iedereen kijkt natuurlijk uit naar de Paasdagen. Ga je nog wat leuks doen willen met de Paasdagen? Ga je, ga je speciaal koken voor je, voor je partner? Ja, natuurlijk. Nou, dan zal die partner blij mee zijn, denk ik. No. Nou, wat, nee, ik, uh, wat ga ik doen met de paas? In ieder geval een paasbrunch. En dan moet ik paaseieren... Dat is wel mooi. Ik heb dit jaar een dubbele functie namelijk. Ik moet de paaseieren verstoppen. Ja. Maar ik moet ze ook zoeken. Een dubbele opdracht. Een dubbele opdracht, Op ja. ja, Op Nee, ik ga van Harm ga ik de eieren verstoppen. De eieren van Harm ga je verstoppen? Van Harm, ja. ja, die vind ik maar, wel. hij weet het niet, maar ik heb ze twee weken geleden... het twee weentjes geleden opgestopt. Oh, oh, oh. Het is maar goeie, goed dat er eentje serieus blijft hier. Ik denk dat ik maar een stukje, <laughs> stukje muziek opzet, want al die woorden is allemaal verspillingen. <laughs> <Is allemaal, laughs> het is allemaal verspillingen. Ja. Sorry luisteraars. In the states the Negroes fight for freedom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 Could turn out right Zo, no no oh hey. so, nou we zitten, we zitten weer recht. En we hebben even allemaal wat vlugzout ja, gekregen. De, en wat ja, een ja, ja, wat nee. Jongens, dit slaat helemaal naar ons op. Leek. Ik had even het <lacht> idee of ik weer, weer terug was bij de Evangelische omroep. Want dat ben ik altijd zo gelachen. Hé, hey, maar luister, uh, ja. uh, dit heet gewoon een slappe lach. hè? Ja, maar dat is ook en en als je dat eenmaal hebt, de slappe... Ik had dat vroeger in de klas ook, hè? Ja. Dan keek de slappe lach ergens om... en dan kon je ook niet meer ophouden. Je kan en niet zo. stoppen, hè? Nee. En, en, en dan werd die leraar niet werd kwaad, jongen. Die werden eruit gegooid, moet ja. je op de gang staan. Ja, ja, ja, ja. Ik kreeg net een berichtje van een luisteraar... die stuurde, Willem, wat fijn dat jij nog als enige... serieus ja. bent in dit programma. Nou, ja. zeg, nou, die heeft de poep in zijn ogen. Dan nou ja, zeg. <laughs> Goed, ja. Ja, kijk, je moet je niet vergeten, Willem. Hè? Je moet niet vergeten dat de luisteraars. die ook uh, via de cam kijken. Ja. kunnen precies zien wat zien jij wat allemaal uitspookt. Doet, ja, ja maar ja. ze kunnen ook precies jawel. zien dat, ja. Ja. Jij, dat jij omdraaide. en tot, dat toen de koptelefoon uh, uh, niet meedraaide. <laughs> Ja, dat is heel gek. wat een gek gezicht, hè? <laughs> ja. Die kwam op jouw voorhoofd terecht. Ja, dat was, dat was, dat was niet normaal. Dat was, dat was echt niet normaal. Dat was niet normaal. Heb ik dan nog gezegd dat het niet normaal was? Het dat was, was niet, niet normaal. We nee. gaan nou? de luisteraars toch nog eventjes... Het uh, laatste stukje hè? Weerbericht. Heb je nog wat? Ja, nou ja. Ik wou toch even over de paasdagen hebben. Want het is eigenlijk het allerbelangrijkste. De, ja. de paasdagen we dat we daar heel veel uh, weerplezier ook aan gaan beleven. Ja, niet ondraai, alleen maar... He? Ja. Ik hoop wel dat we wat warmer en drogere lucht krijgen, hoor. Ja, anders zijn we ja, of, de, of het konijn Dan uh, bellen we Hans Klok, want die, die, die, die uh, tover de konijn. Dat ja, zo goed, hè? Die, die, die tover de konijn zo om mijn haas. En oh, waar dat de dat dat? Die konijn ging er rustig haas vandoor? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ik heb een keer, een, een keer gezien, Hans Klok, en die tover inderdaad een konijn. Maar wat heel raar, die kwam uit zijn achtersteek, wat raar. Nou. Ik zeg, hoe kan dat? Ja, zeg, ik ben er per ongeluk op gaan zitten. <laughs> goed. Zondag, luisteraars, dat is de eerste Paasdag. Dan eh, draait de stroming naar het zuidoosten. De stroming van de lucht uiteraard. En dan wordt er warmere en drogere lucht aangevoerd. En na het oplossen van het ochtendgrijs. Lokaal is het ook een beetje mistig. Dan breekt de zon door. Maar er ontstaan ook vrij veel stapelwolken. En die kunnen in het noorden uitgroeien tot een buitje. Nou ja, als dat dan het ergste is. Over het algemeen wordt het zonnig dus, heb ik begrepen. Vanaf de eh, namiddag... Los die stapelwolken allemaal op en wordt het steeds zonniger. De ja. Zuidoostenwind is hooguit zwak, tot matig, en het wordt een stuk zachter, met zo'n 15 à 16 graden. Hmm. Alleen op de wadden, nou daar zijn wij niet, maar goed, mensen die daar wel zijn, ja, daar blijft het kwik een beetje lager. En eh, daar wordt het maar een graad of 12 Op de stranden zakt het kwik in de loop van de middag tot een graad of 10. Door een, door een zeewindje. Nou, het kan ook best lekker zijn als je daar wandelt, een zeewindje, toch? Ja, ja, ja. Een beetje ja. de wind door je haren, je hoofd ja, een beetje ja, leegmaken. Ja. Maar op de wat dan ook wel, hè? want dan mag ik misschien even inbrengen. Een collega van mij, dat is een Marokkaanse jongen is die heeft nu Ramadan. Ja. En ik zeg, wat ga je met de Ramadan doen? Zeg, uh, ja, we gaan naar de eilanden toe. Ik zeg, de eilanden, dan moet je de hele dag op de eilanden doen. Zeg, wat, wat, wat, wat, wat, wat? <laughs> Goed. Nou, de tweede paasdag. De tweede paasdag natuurlijk. Dan uh, schijnt vooral in het oosten de zon nog een tijdje. En vanuit het westen wordt de bewolking dan dikker. Maar oh, jee. op veel plaatsen blijft het tot de avond nog droog. Oh. Okay. Ik moet je eerlijk zeggen daar ben ik heel blij mee. Want uh, op de tweede paasdag, dan krijg ik uh, tussen de middag uh, om een uur of twaalf al mijn buren op visite. Dat is toch meestal oh, dat ja? dus, tussen de middag en meestal twaalf ja? uur. Ja, vanmiddag. ja, ja nee, maar ik... ik, ik oh vond... ja, je dikte het een beetje aan. Ja, vanmiddag. maar ik denk dat begrijp jij hem ook beter. Ja, heel goed uit je het zegt. Want natuurlijk. ik zag jou een beetje vertwijfeld kijken. Ik denk van hem dames en peperkoeken verstand, dat weet je toch niet? Ja. Ja. Hé, hey, luister, maar dus dan blijft het tot de avond droog. En in ja. het westen wordt in de namiddag wel rekening gehouden met een beetje regen. Dus ik hoop maar dat tussen de middag dan in ieder geval, in mijn geval, dan als ik al die mensen... kan jullie buiten eten dan? Ja, we willen we eigenlijk oh, in, in de achtertuin Oh ja. Nou ja, als het... Als het onverhoopt uh, koud is of niet kan, dan gaan we binnen zitten. Ja, tuurlijk. Ik vind het leuk dat ze allemaal mm. even komen. Ja. De wind draait naar het zuiden en trekt flink aan. En met 14 graden aan zee tot 17 graden in het oosten uh, is, het, is dat, het zacht. Waaraan? De wind die trekt aan uh, die, die uh, van alles. Aan de paashaarse orde en... Uh, aan de eieren en. Uh, nou ja. Wat ben... <laughs> gaan we ja. weer? Ja. Nou ja, vanaf dinsdag okay. is de periode uh, van stabiele weer. Dat is een uh, nieuw Nederlands woord, beste luisteraar. Stabilente weer. Ja, stabilente weer, maar dat is <laughs> nog steeds niet in de verwachting nee. voor aankomende dinsdag. Oh, nee, het is wisselvallig met een stevige westerwind. Oh, dat is wel lekker. One way wind, one way wind. De temperatuur draait weer wat en ligt overdag tussen de 10 en 14 graden. Mm. Nou heb ik zonder lachen, dat vind ik toch wel heel knap... Dat is heel veel, af. Nou, ik vind het fantastisch. Nou, Charles, dat ik vind het, het Dat heb je zo goed gedaan. Ja, ja ik... Ja. Ja, ja, ja. Ja, vol bewondering. Maar daar, kijk, daarmee straalt natuurlijk de professionaliteit van een radiomaker zoals, zoals jij dat doet... straalt nou, natuurlijk ik, van je ik, af, hè? Ik vind hem een beetje zwakjes vanmorgen, Charles. Want hey, hij schiet steeds maar in de lach. En dan lijkt het net of hij mee zit uit de lach. Ja, maar kijk nou eens even in zijn haar. Want volgens mij zit er bij Charles een bloem in. Of niet, of zie ik daar nou het verkeerd. Ja, dat ja, dus bloem, heb he? je goed gezien. Ja. Nou, ik vind het wel charmant. Staan. Ik vind ik ben alleen een ja, beetje verwijfd. Nou, mama, dan moet je <laughs> van mij toch ook gewend zijn. Dat verwijfde, hè? verdomme. Nou, weet, weet je wat? Al, uh, ik word altijd in ja. de balie genomen. Altijd. Ik, ik snap dat niet hoor. Nou, Charles, speciaal voor jou dan. Uh. Ja, ja, ja, ja, ja. Gerry, we, uh, we zijn alweer. Ja, uh, ja neem me niet kwalijk. Nee, dat geeft helemaal ik was niks. Je even... was eventjes uh, paas eieren aan het zoeken, zeg maar. Ja, ja. Maar, maar, ik, maar... ik wil toch eventjes een serieus onderwerp aansluiten. Nou, zal ik in tijd worden. Ja. ja. Zeg het is. Uh, wat is jullie achterliggende gedachte over ja. de Pasen? Nou, gezellig met elkaar? Ja, dus ja. dat is het sociale. Sociale, Ja. ja. ja. En dan ja, dan ik ben ook wel aardig sociaal hoor, moet ja, ik eerlijk zeggen. En dan met elkaar gezellig wat eten en zo ook. En uh, buiten, buiten zijn voornamelijk. Hè? ook Buiten zijn? Buiten, buiten dat het mooi, met paas is het vaak mooi weer. Ja, dus komt iedereen, ik heb zojuist ik... zo moeten mededelen dat dat dit jaar... Ja, is. maar ja, het kan... Ja, het is een voorspelling. Hè? Ja. Is nee, maar wat, wat ik eigenlijk ook bedoel... ...ik kijk ook even Willemse kant op. Kunnen de luisteraars op de webcam <tus> zien... ...ik kijk nu even Willemse kant op. Er zit een beetje vertraging op, geloof ik, hè? Op, die, op die cam. Een paar seconden zitten Dus op het moment dat ik jouw kant op kijk... ...lijkt het net of ik naar Siberia kijk. Ik heb 9 uur, uh, om negen uur... ...om negen uur heb ik nog gezwaaid naar de, naar de kijkers... Ja. <laughs> hey, ja, nee, uh, maar wat wil je nou, eigenlijk? Wil, ik wilde ja, weten hoe jij dan tegen Pasen aankijkt. Pasen is voor mij gewoon echt het, het, het, als, als, als uh, uh, heidense boeddhist, zeg maar. Ben jij een heidense boeddhist? Ik ben een heidense boeddhist, ja. ja ik, ik, uh, ben je atheïst? Nee, nee, nee, boeddhist. Boeddhist? Ja, sorry. Echt waar? Ja, ja, ja. Oh, dat wist je niet. Nee. Ja, ja, ja. ja. Nou, jij, ik, jij dacht, ik, van, ik, waarom nee. zit je zo moeilijk? Nee, nee ik, helemaal ik, niet ik, moeilijk. Jij hebt het wel eens met mij gehad over karma. Ja, en nee, over Karla. Je nee, moet eens een nee, keer luisteren. Nee, Karma. <laughs> je had het echt over Karma. Maar, maar Pasen, <coughs> voor mij is dat gewoon uh, de afsluiting van de winter. De afsluiting nieuw begin, van... nieuw voorjaar. Ja. Maar, maar ja, nee, kreeg je als kind, kan ik me nog heel goed herinneren, uh -huh. met Pasen kreeg je nieuwe kleren. Dat waren je Paas beste kleren, dat kan ik me nog heel goed herinneren. oh, oh ja, de uitdrukking op, op zijn Paas. Nee, echt waar. Ja. Dan kreeg je allemaal nieuwe kleren. O, ja. Kregen jullie dat ook, met Pasen? Bij mij ik ja, kreeg ik met de Pasen altijd... er kwam een moeder bij mij en had ze een jas of een trui ja. of een broek. Ja. En zei ze zegt, zo, deze past je broer niet meer. Deze is voor jou. Dus dan kreeg je ook kleren, toch? Ik kreeg ook ja. kleren, alleen nou, nou, ja. Ja, ja, Een nou, tweedehands jas, nou, ja, maar. Nou ja, goed, maar dat ging, maar dat vroeger, maar dat ging vroeger zo, ja. hè? Met ja. meerdere kinderen. Dan ging de oudste en dan steeds meer. Ja, want het was hartstikke duur natuurlijk allemaal. Ja. Ja. Nou, mijn buurman had staat ja. een broek van ja. mijn broer, had ja. ze En het was op een gegeven moment... dan ze, pas deze eens. En ik kwam niet in die broekje. Ja. En wat was het? Mijn broer zat er nog in. <tie> ja, ja. ja dat, dat, dat lukt niet. Nee. Maar ik kan me nog herinneren met de Pasen, Die buurman bij ons. Nou, die had welke hoe Je, ziet, die, je kan allemaal de kleren krijgen. Hoezo, waarom? Ja, nu kreeg nieuwe kleren kreeg die met Pasen. Ja. Je natuurlijk. kan <tie> Ja, beste luisteraars, je hoort, het is dit is een serieuze uitzending. Dit een serieuze aangelegenheid. Nee, maar het paasverhaal, dat, daar, bedoel, daar, ja, doe, doe, dat, je daar doe ik ja, op. Dat doe je ook ja, daar bedoel ik natuurlijk op. Het paasverhaal. Wat doet, wat doet het paasverhaal met, met jouw Willem? Helemaal niks? Nee, eerlijk gezegd, niet, eerlijk gezegd. Ik ben niet. Ik ben niet kerk, of wat dan ook. En daar nee, ken ik niet niks, niks mee te maken. Of je jawel, jawel nee, toch een, wel. Want het, gevoel, het verhaal, het, het achterliggende verhaal, ik kom uit de kerk. Uh, uit de Bijbel? komt Uit het de he? Bijbel, ja. Ja, ja, ja. Maar de Bijbel uh, wordt gebruikt door de kerk. Ja, en, en de maar, Bijbel, ja, dat zeg ik altijd. Misschien maakt dat weer voor mij weer een atheïste Maar ik zeg altijd, de Bijbel is mensenwerk. Ja. ja het is geschreven ja. door de mensen. Ja. Ja. Het is niet zo, de mens kwam op aarde en wat ligt er op het nachtkastje Een Bijbel. Nee, zo is het niet. Nee, Hij is geschreven door, ja. maar dat geeft niet. Ik heb er respect voor. Iedereen is zijn uh, ding. Uh, alleen, uh, ja, uh, net wat ik zeg? Het is voor mij is gewoon het einde van de winter. Het begint van een nieuw, uh, gewoon weer een nieuw seizoen. Lente, zomer. Bang ja. me daar lekker gezellig. En Dat gaan we jullie al aan. Maar jij, ja. uh, jij, jij zegt dat nou, ik ben boeddhist. Nou, maar we zijn boeddhist namelijk niks met Pasen Nee, maar ik ken het niet. hè. Nee, we kennen geen Pasen nee. Leid, leid. nee, maar meen je dat echt? Ja. En wat? wat ik, hoe? Ik loop, ik, loop, ik loop, niet voor niks met deze apparaat naar mijn arm. Hoe is dat zo gekomen? Nou, het begon er was een man die een apparaat met naald en zet inkt in. Oh, dat bedoel je vast niet, denk ik. Nee, even, even, even, even voor de luisteraars. Wim toont mij zojuist zijn bovenarm en daar staat een, een boeddha. Uh, ja, Vier van op. de boeddha's. Ja. ja. ja. Hé, hey, maar uh, hoe, hoe ben je daarmee versteld gegaan? Ja, de, de, God, dat is wel dertig jaar geleden, denk ik. Op een gegeven moment raak je aan de praat uh, ja. met, met, met mensen die op je pad komen, zeg maar. Mm -hmm. En die vertellen je dan dingen die je de ogen open doet. En, en dan is het van, oh, nou zo het zo zegt. Ja, ja. En dan krijg je inzicht, mm -hmm. dat is het begin van alles, inzicht. Ja, ja, ja. En dan ga je daarin verder, dan groei je in verder. En je leest er heel veel over en je gaat daarin mee. En ja, een hoop mensen zeggen van, ja maar een uh, uh, uh, Boeddha, de, de, dan ga je naar de, naar de tempel. Want het is een geloof, het is, uh, is van God. Nee, dat is helemaal niet waar. Het is een way of life, het is een manier van leven. Het zit in jezelf, toch? Het zit in jezelf, ja. tuurlijk. En karma, waar iedereen het over heeft. Karma is geboren uit angst. Karma is geboren uit angst. Ja. Maar hoezo? hoezo? Uh, mensen die denken, als ik bijvoorbeeld iets goed doe voor een ander... dan komt het ook goed bij mij terug. Ja, dat is ja, ja. niet altijd zo, dat is geen garantie. Nee, dat is geen garantie, nee, absoluut niet. Nee. En dat is precies hetzelfde als de, de, uh, de verhalen van... Uh, een boeddha mag je niet zelf komen. Nee. Een Boeddha moet je geschonken krijgen. Ja, maar dat is ook ja, niet waar. Nee. Het gaat er gewoon om. Ja, je je zo'n beltje. Ja, ja, ja. ja, maar dat ja, is ja. Dat ik denk dat dat allemaal ook weer een beetje commercieel is. Het is, ja, het is uh, ja, wat ik, wat ik, wat ik uh, in, in die tijd geleerd heb is gewoon van. Uh, uh, als je. Als je, als je uh, het, het leven is uh, geven en krijgen. Niet geven en nemen. Geven en krijgen. Dat, dat is het gewoon. Dat is het verschil. En als je uh, iemand iets cadeau doet dan doe je dat uit goed hart. Het uit ja. goed hart. En, nie, en je verwacht niet iets terug. En je verwacht niet nee. iets nee. terug. Nee. Nee. Dan ben je goed bezig. Maar een hoop mensen, ja... Vooral een hoop westerlingen... Nee. Die, uh, ja, die denken er anders over. Die denken, oh jee, ik, uh, ik word boeddhist. En, en, en, ja, ja, goed. Het is een heel andere, een heel andere materie als de Bijbel. En, en, mm -hmm. uh, maar als ik het woord empathie laat vallen? Iedereen heeft dat. Ja, ja dat, dat, dat, dat zou ik wel mooi vinden. Als iedereen ja, maar iedereen het. heeft het, Maar niet iedereen gebruikt het. Oké, okay. dat, dat, ja. dat, dat is het. En bijvoorbeeld, uh, jij, ik, ik kan jou het allerbeste van de wereld gunnen. En dat jij dan bij mij denkt van, uh, ja, bekijk het even. Ik hou het lekker van mezelf. Ja, ja, ja. Er wordt naar ons gezwaaid, luisteraar, ja. dus we even terug. De bezoekers, de bezoekers komen zelfs al in de studio. Ja. Oh ja, nee, ze ja. werkt hier. Ja. ja. ja. Is het al zo laat dan? Nee, we nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ik vind het best wel een leuk onderwerp om eens even over te praten. Nou ja, nee, dat goed. Is uh... wel, ja. <kuggen> Kijk, en er, zijn, er zijn gewoon een heleboel mensen die. Er, er komt een dag dat je, dat je bij jezelf denkt: van uh, ik ben ooit aan een verkeerde afslag uh, opgegaan... Of aans ingegaan. Ja, maar dan en dan vraag je wat? jezelf af: waar, waar, waar heb ik mijn fout gemaakt? En daar heb ik wel wat voor. Ja, zie je wel. Where have ja. I been wrong? En ja, ja. dat was eigenlijk. Uh, eigenlijk uh, ja. Het sloot een beetje aan op ons gesprek. Beetje beetje, ja. hè? Ja, ja. ja. ja. Maar, maar goed, uh, hier kunnen we nog eens een keer. Uh, een, um, nou, een, ja, kijk, een Boeddha. Dus die komt ja. voor bliklavia's. Maar hier wil ik wel een keer een boom over opzetten. Dan maak ik mij niet zo ja, nou, Dit uh, is het dus, uh, heel interessant. Alle, ja, ik, ik ben oh. uh, überhaupt wel uh, geïnteresseerd naar het onbekende. Ach, wat is onbekend? Uh, ja, ja, nou ja, dat ja, ja. is voor mij allemaal onbekend dit. Uh, dus. Uh, dus, uh, dus uh, in die zin. Uh, uh, valt er valt altijd nog een hoop te leren in je leven en hoe oud je bent. Je maakt bent dan nooit dan niet oud, uit. hè? Nee. Uh, maar uh, uh, ja, ook de, de vraag of er een ziel is in de mensen. Want ze zeggen altijd: ja, als je hersenen niet meer werken, dan is er eigenlijk niks meer. Hè? Dan, dan, uh, ben je hersendood? Ben je dan... Ja, maar dan. dan maar dan re... kan je lijf kan nog wel nog, nog doorgaan. Wel, hè? Uh, ja, als je het bijvoorbeeld hebt over emoties, hè? Wat, wat, nou, wat bepaalt nou een emotie? Je omgeving. Ja, maar ook, ook, ook is dat je ziel? Hè, want, ik denk een combinatie van alles. Dat is niet iets ik... wat je sowieso niet in deze uitzending allemaal moet bespreken. Want voordat je het weet, zitten we bij Ria Brema aan tafel. Ja, en dan wordt het zielig hè. En dan wordt het, uh, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> wij, wij, wij hebben het er nog wel eens een keertje ja. over. Wij doen eens een keer een marathon uitzending. Ja ja, ja, ja. Vind je nou dat ik te, te deprie reageer? Nee, helemaal ja, ja. niet. Ja, weet nee, je, wat? Ik krijg er een beetje sabberdak van eigenlijk we Ja, ook ja, deze sabadak. die doos die bikkie met een ja, pitch. Leuk. <laughs> Ja, ja, Gerry. Wie waren dit? Ja. Uh, ja, ja, Dozi, Mickey, Dozie, Mozie, Dave, Dick en Dave, Dave, Dave Nick B, en Simon, Dozie, Dozie Mickey Mick Mick en Mick Tits. Ja. En hier staat, uh, heb ik er ook gezegd, John F. Kennedy. Maar dat, dat, is niet helemaal goed geloof ik. Nee. Hey, maar uh, Nick en Simon gaan een afscheidsconcert. Het is geven. toch al gebeurd? Het is, al is, gebeurd. Het al, is het al gebeurd? Het is het toch gebeurd? Ja, oh. joh, gelukkig. Ja, joh. Ja, ja. Ja nee, ja, nee, dat... Uh, was komen geloof tot, ik, hè? Gisteren of zo? Was dat gisteren? Gisteren, of eergisteren, ja. Ja, oh. ja en, nu, oh. en nu gaan ze allebei op de solo-tour. op, een, maar, op ze, de eigen uh, solo, zeg zie, maar. zie je dat gebeuren? Of, uh? Nou, kijk, de, de jongens kunnen wel ik zingen allebei. Ik heb geen idee, jongens. Ja, uh, met name Nick, die vind ik dan wel... Uh, die heeft wel een mooie stem. Ja, ja. ja, ja. ja Harm, die jij iets met Nick, hè? Ja, ik vind heel, Nick heel, heel leuk. Ja, het is wat je leuke... er leuk aan, jongen? Ja. ja, nou ja, zijn stem ook wel, hoor. Hij oh, heeft oh, een goede ja, stem, hij heeft een, heeft een stem. Hij heeft een charmante stem, ja. hij heeft een hoge stem. Ja. ja. Nou, dat vind ik... Ah, vind ik wel gezellig, hoor, een hoge stem. Ja. En uh, mijn moeder vindt ook, ja, ik vind hem ook heel leuk. Ik vind Simon ook wel leuk, hoor. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Nou, ik vind ze allebei wel leuk, eigenlijk. Je vind ze allebei wel leuk? Pak maar mijn hand. Niet zoveel vragen, toch? Dat is toch het liedje van Simon en ik? En nou ik je zo, zo hoor zingen. En nou hoor ik dus de mensen, die noemen jou ook wel Cinderella Rockefeller. Waarom is dat? Nou, daar lijk ik precies op. Daar heb ik ook wel een plaatje van opgenomen. Luister maar. You're the lady, you're the lady that I love. Yeah. Say it again oh, I love you Chinny I... chin chin You're the fella, you're the fella the rocks me Rockefeller, Rockefeller he You're the fella, you're the fella the rocks me Rockefeller, Rockefeller You're my Rockefeller I'm your Rockefeller Ja. <middels> -a You're my rock-a-fella You're my cinderella Ooh. I, love you. I love you I love you I love you I love you Karel, wil jij de hoge toon even? Ja! Yeah. Yeah. Yeah. <laughs> so. Hoe, Hoe hoog wil je me hebben? Nou, een meter of drie Ja, een ja. Ja. Ja. meter of drie <laughs> Nou, oh, jongens, jongens, jongens, jongens. Ja. Rudy, Rudi, ja. Wat zeg je nou allemaal? De Rudy, de Rudy Karai. Wat is er met Rudy? Nou, die, die, die gaat Esther en Abraham over, iemand op zijn eilandje zitten. Ja? Op de televisie, de zwart-witte televisie, ik weet het nog heel goed. Ja. En dan woon ik woon nog bij mijn ouders thuis. Die tv bij ons was bruin, weet ik nog. niet wat zwart-wit. Wie? TV bij ons thuis voeren. Die was bruin, niet ja, wit. Een bruin meubel met, met een. Ja, oh, Brood dacht ja, dat je de ja. kast bedoelde. Had je, hadden, hadden jullie 53 je centimeter? Ik keek naar de achterkant. Wat zeg je? Hadden jullie 43 centimeter? Ja, de centimeter. De wolk, mijn vader, nooit vertellen. Nee, de vader die vertelde dat die nooit. Daar praten we thuis niet over hoe groot die was. Die 53 beeldbuis, die, was, die was, dat was een beetje luxe eigenlijk. Ja, ja. Dat was ook zo'n heel kleintje. Dat was maar 43 centimeter. Zo? zo klein, ja, buis, ja, buisje ja. van niks eigenlijk. Ja, moet je nou eens kijken wat je nu, wat je nu ziet. Ja, is het is nou, gewoon ja. een filmdoek, ja. denk ik. Hè? Ja, zo is het wel. Maar goed, wij hebben nog 7 minuten en 45 seconden en is de uitzending alweer voorbij, jongens. Maar mooi. er is nog iets speciaals te vertellen. Want just... Willem, Willem Ruus gaat op vakantie. Is dat zo? Ja. Dat zo? En dan kunnen we geen uitzending doen over 14 dagen? Nee, dat gaat hem niet worden. Dat nee. gaat hem niet worden. Nou, die flyer, moet jij, die maken. De, moet jij flyer. de luisteraars wel even een beetje bijpraten. Wat er allemaal gaat gebeuren, waar ga je naartoe? Ik ga naar, naar, Roma. Roma. naar Rome. Rome, Italië. Rome. Rome-Italia. Oh, hij heeft de audiëntie portobello. bij de paus aangevraagd. Hij de heeft audiëntie. de bloemen over En de, de bloemen nee. heeft hij uitgezocht. Ja. Ja. Ik heb, uh, ja. ik heb uh, een sollicitatiegesprek daar. Voor ja. je... rechter, rechterhand van de paus, word ik. De ja, rechterhand van de paus? Ja. Echt waar? Ja. Ja, die andere man die had last in uh, RSI. En uh, dat, uh, ja, dat lukt allemaal niet meer zo. Dus, uh. Oei. Oh, oh toch niet in die die toch niet te wachten, die Zwitserse... Nou, ik, ik, uh, ik, ik weet het niet. Hij zegt tegen mij van, uh, je krijgt gewoon bij mij wonen, zegt hij. En uh, je krijgt een eigen kamer, maar wel met een heel klein balkonnetje. Oh. Maar die, die kijkt wel mooi uit op het Sint-Pieterplein. Ah. Dus uh, ja, dat ja. is. Heel sta, raar balkon, sta maar... op... Mooie stad hoor, Rome. Hele ja, mooie stad, ja. Oh, en uh, jij ja, bent je je heel, bent heel, bekend, heel bekend, dus ook in Italië ook, hè? zie, ja, ja, heel ja, beroemd in Italië. Ja, ja, ja, ja. Dan sta ja. jij op een gegeven moment sta je naast het paus balkonnetje... en dan ja. zeggen al die Italianen, wie is die vent die naast Willem staat? Ja, precies. Ja, zo gaat ja. het wel. Ja, ja, ja. Je spreekt goed uh, Italiaans. Ja, dat is zeker. Ja, en ik heb er al een keertje gestaan daar. En, uh, en toen zei ik, dus op een gegeven moment komen ook al die kloosters, die komen allemaal uh, ja. monniken ook Monique nonnen en, en nonnen. zo. Ja. Dus ik zei non, uh, non, non, non. No. En toen zei oké okay, joh, doen we het niet. Oké. Okay. Ik, ik heb een neef in, ja. in Italië. die heeft een frisdrankfabriek. Oké. Okay. Ja, Sissi. Sissi. Oh, Hoe oh, zei dat? Ah, Sissi. Ja, nou ik denk, uh, denk dat we hebben nog vijf minuten. Ik uh, denk even een keer aan Definado. Wat denk jij? Het zou, dus, nu, niet, die, ja, zou nee. niet best zijn als dus we nog maar vijf minuten hebben. Ja, dan, maar ja, van dit uur, van dit uur. Oh, van dit uur, mogelijk. Oh, <laughs> nee, nou, Wim, voordat voor we uh, ja. helemaal gaan afsluiten, jij, jij komt met muziek alweer. Ja, natuurlijk, Definado nee. het kan nog net. En daarna kunnen we rustig af Heel fijne krijgen. paasdagen. Ja, dat wens ja. ik jou ook, Carol. Dankjewel. Dank je wel. En jij ook, Heel gezellig. En ja, dank je wel. Ik hoop één ding wel, dat, want ik heb de eieren laten schilderen... ...dat de verf wel droog is op eerste paasdag. Ja, nou, ja, maar dat is zo slordig, hè. Ja, als want die de broek van mijn oudste broer Nasmeer. nog smerig. Ja, ja hé, ja. Blijf je thuis met de paasdag? Nee, nee, nee. Ja, ik ga naar de familie. Mijn familie uh, zit, uh, ja, zigeuners, hè. Dus uh, we zitten overal. Ja, je gaat naar het kamp. In echt naar de camping. Ja. Nee, en, en, nee, nee. Ik ben lekker thuis. Je bent lekker thuis? Ik ben lekker thuis. Ga je nog wat leuks doen? Dat weet ik niet. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Okay, nou, ja, nou. Dan... Maar als je toch thuis bent, dan komt er toch niks op je pad? Je ja, bent al binnen. Ja, wat dacht je? Wat ja? dacht je? Ja, ja. Nou, pas ja. wel. Oh, nou ja goed. Maar wat ga, wat ga je zelf doen? Dan behalve dan... Uh, je krijgt nee, twee ja, ja. Buren. Dus jij gaat die ik, leuke Ik zei al, de, de, de tweede dag uh, dan uh, heb ik een lunch. Dus ja. dan komen mijn buren allemaal uh, binnenvallen. Dat is traditie hebben jullie, hè? Nee, dat heb ik eigenlijk dat gedaan. Hoor ik net dat er geen traditie is. Het is nee, nu maar, een traditie. Omdat, omdat, een traditie. omdat ja. mijn partner natuurlijk overleden is. Ja. En, en ik haal Leroy dan op. Dus mijn zoon, die heeft ja. Down-syndroom. Oh, ja. Ja, dat is ook al een feest. En, ja, daar zat ik het eerste, de eerste keer met die Pasen dacht ik al en dan zit ik nou met die jongen alleen. En uh, ja, het is allemaal ja. een beetje beladen natuurlijk. Toen heb ik ook op buren uitgenodigd. Ja, en, ja leuk, en, en, een goed idee. Dus, ja, ja. dus een ja. hele goede afleidingsmanoeuvre. Ja. Ja, eens, en uh, ja. nou, die traditie hou ik er gewoon in. Ja. Ja. Ja. ja, heel goed. Ja. Nou ja, goed. Uh, we gaan het allemaal wel zien. Ik, uh, ik ga er even naar Je gaat het helemaal niet zien. Je ja. gaat het helemaal niet Ik ga het zien. niet <laughs> nee, zien hoor. Nee. natuurlijk ga je het niet zien. Het Als niet zien. jij niet bij mij komt, kan je het niet zien. Ja, maar je nodig mij niet uit. Ik nodig jou wel uit. Wanneer? Ja, jullie mogen allebei komen. Ja, nee, ja. dat ken niet. Want met de paasje ben ik weg. Met de ja, paasje. Met de rotsmoes. Hè? Met de paasje ben ik weg, paasje. <laughs> nou, nou. ja, goed. In ieder geval een nou. vrolijk paasje. Iedereen, of een heel fijn paasweekend. Een pausweekend is het eigenlijk. Ja. Een pausweekend. Ik ben blij dat het weer goed gaat met die man. Zo is dat. Ja, Want ik, ik zeg, ook, ik zeg ja, de paas uh, zeg ik lopen daar. En, Mag ik ook nog even de beste gedachte zeggen? What allemaal een hele fijne paas toegewenst. Ja, jullie ook allemaal een hele fijne paas namens Dankjewel. mij. Dankjewel. hetzelfde. Nou, namens mij natuurlijk ook graag eventjes gewenst als paas En, goed, en goed, allemaal op, naar elkaar komen, naar mijn preekluister, hè. <laughs> ja, wat is dit nou dan toch? Zet blijf nou eens van die knop af. Ik zet het nou, zo, dat dus doe het mijn, nou niet, Harm. Dat is niet mijn preek dit, hoor. Ja, Harm, kom op. Even, even een andere jongens. Ja, ik vind het wel grappig, Willem. Ja, ja, dit is zeker. Man of man plu, hoor. Man on plu. Nou ja, goed. Uh, weet je wat ik dan nog heb te zeggen? Dat is vijf van de woorden. En dan uh, zeg ik gewoon afsluiten. En uh, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Afsluiten en doorzagen. smile, a smile can bring you near to me Don't ever let me find you down Cause that would bring a tea to me This world has lost its glory Let's start a brand new story now, my love